een Klomp met het NOS-journaal. Er moet een Europese organisatie komen die luchtvaartmaatschappijen waarschuwt voor gevaarlijke vliegroutes. Op die manier moeten rampen als die met vlucht MH17 worden voorkomen. Dat zegt de directeur van EASA, het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Nu moeten maatschappijen en landen zelf uitzoeken of vliegroutes veilig zijn. De EASA wil de waarschuwingstaak graag zelf op zich nemen. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer beschuldigen minister Van der Steur ervan... dat hij informatie die hem persoonlijk niet uitkwam heeft achtergehouden. Het ging om ontlastende informatie over de forensisch expert Maat. Die had kritiek gekregen na een lezing over slachtoffers van de ramp met vlucht MH17... en werd voor straf uit het onderzoeksteam gezet. Vorige week gaf Van der Steur toe dat hij te veel uit emotie reageerde... en dat Maat niets verkeerd had gedaan. In Duitsland en Turkije is een bende mensensmokkelaars opgerold. Er zijn 35 mensen opgepakt. Volgens de Duitse politie smokkelde de bende in totaal 1700 vluchtelingen over zee naar Italië. Elke vluchteling moest 5500 euro betalen. Ze werden in gammele boten gezet die zonder kapitein op de automatische piloot naar Italië gingen. Er eerst officieel een griepepidemie in Nederland. Vorige week gingen 72 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts, meldt het RIVM. Een week eerder waren het er nog meer. Van een griepepidemie is sprake als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben. De KNVB besluit vanavond of ADO Den Haag onder curatelen komt. De club mag dan geen grote bedragen uitgeven zonder toestemming van de bond. ADO zit in acute geldnood omdat de eigenaar, de Chinees Wang, niet over de brug komt met ruim 3,5 miljoen euro. Als er niets gebeurt, kan ADO volgende maand het salaris van de spelers niet meer betalen. Het weer vanavond en vannacht is het op veel plekken droog bij min 5 tot 0 graden. Hier en daar kan wat mist ontstaan dat tot morgenochtend kan blijven hangen. Morgenmiddag af en toe zon bij min 2 tot plus 3 graden. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 32 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Dat is dan vooral bij Utrecht. Op de A27 richting Almere staat namelijk tussen Hagenstein en Utrecht-Noord 7 kilometer. En omdat er twee rijstroken dicht zijn vanwege een ongeluk, kost je dat zomaar een half uur extra. Als je bij het knopend zweert met Abeland, dan kan je omrijden via Amersfoort. Over de A28 en de A1. Op de A1, maar dan vanuit Amersfoort naar Apeldoorn, staat tussen Hoeverlaken en Stroe 9 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A4 bij Den Haag richting Amsterdam tussen de afrit Plaspoepolder en het knopend Prins Klausplein 3 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Nee, ik denk bij de volgende. Oké. Okay.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 Not in this way Beachmasters. En jawel, het is weer uh, za nee, zaterdag, het is woensdag 20 januari, de derde editie van ZFM Beachmasters. Yes. Hey, uh, hebben we er een klein beetje zin of hebben we er heel veel zin in? Uh, heel veel zin in. En uh, we zitten vandaag weer met onze uh, oude cateraar Iron. <laughs> ja. ja. Nee, hij is een beetje aangeschoven bij uh, het programma Beachmasters van ons. Net zo gezellig. Hij doet alles eigenlijk een beetje hier, hè? de redactie, tot uh, ja, wat eigenlijk niet? Koffie zetten. Ja, dat doet hij ook. We hebben vandaag aardig wat dingetjes in het programma. Hey, helaas geen DJ, want vorige week was wel echt een dikke live set van DJ Lady Mix. Het was wel echt uh, een knal uh, het, was echt, het was een knalletje. Hey, uh, we komen daar straks even een korte throwback van. Wat zullen we doen? Vijf minuutjes? Pakken we vijf minuten uit? Hey, uh, we beginnen tweede uur nog uh, onze evenementen. Oh, ja, dat is goed. Ja, dat, dat gaan uh, we doen, <laughs> dat dacht ik. Helemaal ook. mooi. Hey, uh, we hebben onder andere Kelvin Harris, uh, Lucas, Graham, uh, Verkeer, wat hebben we nog meer? Chikala... Noisecontrollers... Noisecontrollers... Galantis... Stevie uh, Wonder... Kaigo En de rest, dat is allemaal geheim. We hebben zulke lekkere nummertjes vandaag. Hey, um, we hebben ook een stelling van de week. En de stelling luidt als volgt. Dat uh, mag mijn sidekickje gaan vertellen. Oh, oh, oh. Eén moment, één moment. Dan uh, pak ik die erbij. Zal ik het anders even doen? Uh, ja. Doe maar. Hey, um, zoals jullie weten... Misschien is uh, Bistur of Minster. Uh, Woodstock... op uh, Zee. Uh, wanneer was dat nou? Maandagavond uh, in lichte lijn uh, opgegaan. Hey, en daarvoor is een crowdfunding actie gestart voor Woodstock. Hey, uh, vinden jullie het een goed idee of een slecht idee? Geef even je mening op, uh, Wewe, of op uh, Facebook en dat is dan ZFM Beachmasters. Of stuur even een mailtje naar zfmbeachmasters.gmail.com ja. Vergeet ook niet meteen uh, de pagina te liken als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, Altijd en, een goed ding. En uh, wil jij echt zeker, op tenminste, Wil je live in de studio erover Bel Even 023 57 30 3 hey, uh, ik denk dat we maar gaan beginnen. De eerste 10 minuten zitten er alweer op. We hebben maar twee uur een kort programmaatje. Dus uh, hier heb je Calvin Harris met? Uh, outside. Samen met. Uh, Ellie Goring. sorry. Hij is nog niet waar, hij maakt niks uit. Live op CBM. <tie> Het was Calvin Harris met Ellie Goulding en het heet... Outside. Kijk, nu hij is weer wakker aan het worden. Ja. Soort van, soort van. Ik heb nog geen koffie. Koffie! Oh, ja. hij ziet het hoor. is dus graag het. twee koffie, alsjeblieft. Oh. Ja, nou, die dus, uh, zullen we ja, zien. Ja, okay. we, hey, uh, we hebben ook uh, bij het begin altijd... Ja, hoe noemen we dat? Dat hebben we samengesteld. En dat heet... Uh, yeah, the Throwback. Mijn oude nummer wat nog steeds in de top 40 staat. Ja. Kan je dat nog herinneren? Eerlijk. Nou, het is pas vier weken geleden zoiets. Ja, en, en uh, je, en kan je, kan je weet nu het al nu niet meer. meer ah, Oké, okay, ja, nee. Nee, dat dacht ik al. En, uh, dat maakt allemaal niks uit, want uh, Ronnie Flex en Mr. Polska... die stonden natuurlijk al een tijdje in de top 40. Uh, ja, huh? dan gaan wij maar weer met ze aan de bak. En uh, ze staan nu even kijken. Ik zal even spieken, want dat mag eigenlijk niet, maar... Ze staan nu op nummer 21 en staan er al 19 weken in. Jezus. Hey, uh, zullen we gewoon even draaien, kijken of het er wat is? Ja, laten we maar doen. Oh ja, en nog iets. We hebben, oh, ook, oh, nog een, oh, oh. We hebben ook nog een plaat van Grace. Een oh. LP. Een vinylplaat. Oeh, dat is wel gezellig. Ja, maar dat uh, dacht meer om half acht. En nu heb je gewoon, uh, ja... Ja, ik, Dit uh, is een beetje Thomas' stijl. Oh, oh. En uh, Ronnie Flex en Met Mr. Polska. Niemand. Niemand. Titelsong van Popo's. Het is waarom het niet zou. Lekker voor ons. Want dat werkt voor mij. Hey, hey. Het ben ik. Ik voel het in mijn hart. Hart, hart. Niemand hier heeft wat te weten. Niemand hier kan ons niets zeggen ons. Niemand hebben. Niemand te Niemand kan ons over those En Polska met niemand. Ik vind het eigenlijk niet zo'n hele goede throwback. Ik vind het ook niet een heel lekker nummer, eerlijk gezegd. Maar, maar ja, dat ben ik. Ja, dat ben ik Want ook. Want wij hebben hier iemand anders aan de tafel, zitten. En, en uh, die denkt er weer eens heel anders over. Het zal eens ja, ja. niet zo zijn. Die vindt het weer geweldig. Hoe zou denk ik nou er anders over? Omdat je helemaal los ging op die plaat. Oh ja, dat was echt te zien, joh. Oh, je mag ook Je Weet je wat? De, de ZFM Jongens antwoord is ook aangeschoven. Hallo. Hallo. Goeie, goeie avond. Goeie oh ja, goedenavond. Oh ja, en voor het geval dat ik ben vergeten te zeggen, eet smakelijk. Lekkere warme maaltijd op schoot. Op de bank. En zet hem. Nou, misschien eten die mensen wel aan tafel. Wel, dan, je dan, dan op de radio, dat maakt dan meestal uit. Hé, hey, uh, we hebben wat classicies voor jullie vandaag. We hebben vandaag uh, Tavares en uh, Stevie Wonder. Ja, helemaal top. Ik ben er helemaal blij mee. Wie, wie bij. heeft die mooie nummers uitgezocht? Ik uh, Hint, denk met trouwens, Sidekick. Maar. Uh, Hint, Hint. Uh, uh, Hint. De tijd, de tijd, de tijd. Ja, laten we meteen verder gaan, want anders dan... Uh, nee, hey, uh, niets... dit is... Uh... Ja, echt een hele lange intro. Maan niet uit, maar hey, we hebben hier Safari's, uh -huh. Heaven, Must Be, The Missing, missing an Angel. Hé, hey, uh, deze plaats is uitgekomen in 1967. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ga lekker los op je stoel, luister naar Zico. Kanaal 40, ik weet niet of die het doet. Of 106.9. Maar... Uh, ik word helemaal vooral van deze plaat. En ik weet niet hoe het met jou zit, Twinten. Ik ga ook helemaal los. Maar, uh, hey, uh, hier heb je Tavares. Heaven, Heaven must, must be, be missing, an Angel. Heaven. Heaven. Heaven. Opzetten ZFM. Dit was Tavares. Heaven must be a single angel. Missing an angel. Dat zei ik. Luid en duidelijk. Je kan op, toch wel lezen? Nee, want uh, bij mij staat er maar uh, tot be missen. Ja, missy. of je moet boven kijken. Missy, missy. Daar staat het ook. Maakt allemaal nou niks uit. Hé, hey, uh, over de stelling van vandaag. Ja. Het is toch allemaal wat. Hè? Dan is het ene keer staat fuel in 2009 in de lichte laaien. En dan steken ze een camping in de fik. Is het zeker dat het in de fik is? gestoken Nou, luister. Er is geen elektra aangesloten. Er is geen... Uh, um, Helemaal nou, veel eens aan, Hiron. Je dus mogen. Uh, ja. Nee, wat is er nou wel aangesloten? Oh, het enige wat we aangesloten is water. Dus het lijkt me dat we daar, dat niet kan fikken. Ja, en net de brandweer ook wel geen water als het te plaatsen zijn. Nee. En weet je wat ik helemaal vreemd vind? Nou. De politie laat de eigenaar van de camping er niet op. Die zat gewoon even vast een avondje. Terwijl die kon aantonen. Dat het zijn camping was, maar de politie bleef van... Nee, het is jouw camping niet. Ja, ik wil, ik, ja, u ik, wordt niet aangezien als eigenaar van deze camping, werd er gezegd. Als uh, sidekick zijn, daar ga ik je geen mening over geven... voordat er iemand voor mijn deur staat, s'nachts. Dat maakt me allemaal geen moer moe uit. <laughs> hey, uh, in ieder geval, er is daarvoor een crowdfunding-actie voor Woodstock. En er zijn natuurlijk helaas, dat moet er even bij geen strandhuis, ben ik bang dit jaar. Want er zijn, uh, tenminste zijn er acht verbrand. Oh, en joh. die andere twee die zijn gesmolten. En er zijn nog uh, twee los huisjes. Maar die staan in een hoofddorp dus daar hebben we geen last van. Nee. Maar in ieder geval, het gaat even over Camping Bloemendaal op de Zeeweg. Dat was zo'n hel vandaag. Of uh, maandag. En gisteren was natuurlijk volle gang het onderzoek. Hey, um, er is een crowdfunding actie gestart voor Woodstock. En uh, vinden jullie het een goed of slecht idee? Nou, ik heb van eentje vanuit de uh, lokale Huis en Huisjes, uh, Sander. Sander Diegel. Die vindt het helemaal niks. Die zegt, ik ben er 100% tegen. tegen. Ik vind het een slecht idee. Waarom? Omdat er voor alles, echt voor alles... ...wordt de Grouw die actie gestart. Maar, hij weet er denk ik niet bij. Dat uh, weet Iwan ook wel. Uh, Woodstock is in de jaren... ...negentig opgericht. Ja. Dus dat is al, laten we zeggen... ...al ruim dertig jaar, moet even makkelijk zeggen... ...dertig jaar alles bij elkaar verzameld. Dat betekent... ...houd je dit, fotootje dat. Alles zit bij elkaar en dat is Woodstock geworden. Woodstock is niet zo eenmaal klik, klak... ...je schroef je erin en die tent staat. nee. En, uh, ik uh, ik ja. zie Thomas bewegen van, uh, nou, het zal wel. Helemaal niet. Nou, oké, okay, dus... Oh, is Maar in ieder geval, Woodstock, dat is zo bij elkaar gebouwd. Van dit horen we bij elkaar. En, en dat is van een tent geworden. Een Tegenwoordig zijn die tentjes van vreempje, raampje, schroefie, klaar. En het is een tent. Dat betekent niet dat het er minder op is. Nee, maar Woodstock is gewoon alles wat ze... Cordeautjes, gifts, alles wat ze hebben gehad, ja? In de jaren. Dat is bij elkaar één strandtent geworden. En dat is Woodstock geworden. En we okay. hadden om 23 maart het festival gepland staan, het openingsfeest. En je, uh, waarschijnlijk verschuift dat. Maar uh, je kan met je ka aangekochte kaartje, kan je gewoon later naar het evenement toe. En het wordt het uh, tien keer dikker, dat evenement. Hoe staat dat nu dan? Staat dat nu nog op Facebook, staat dat evenement nog hetzelfde? Ja. Nou okay. je, uh, als jij wat wil meer over, wil weten over Woodstock. Ga dan even naar Woodstock, uh, wat is het nou? Woodstock 69 uit mijn hoofd. Ja, Beach Club, uh, Woodstock volgens mij. Ja, ik nee, hey, zie hier. Weet Woodstock je wel? Ik heb het zo gedaan. Ga even lekker naar Woodstock Openings Weekend 2016 op Facebook. Of op Woodstock, Bloemendaal. En dan kan je alle informatie nog even zien. En uh, we hebben nog een mashup van 5 minuten. Want vorige week was bij ons de gast onze eigen vertrouwde. DJ Lady Mix. Hé, hey, en uh, wat heb jij voor, uh, voor ons klaarstaan vandaag van haar? Nou, eigenlijk wou ik. Uh onze mix gaan doen, daarvan. Maar uh, dat is misschien niet zo'n goed idee. En ik had haar nog beloofd dat ik een nummertje van haar zou draaien. Ja, zij heeft een eigen gemaakte nummer. En, uh, ja, die is die in, uh, heet Loder. Een nou, Loder uh, laat ik dat maar even draaien, dan zou ik zeggen. En, uh, ik zou zeggen, veel luisterplezier. DJ en, uh, Lady Mix met Loder. Uh, live DJ Lady Mix. Half live, maar dat maakt niks uit. En dat was DJ Lady Mix met Loder. Live opzet of hem niet te vergeten. Nou, backstage, backstage. Soort van, soort van. Rust, ja, backstage, ja, ja. de spinnings aan het doen. Hé, hey, uh, het is twee minuten over half zeven. Dat betekent dat ik hier Quinten heb. Met het weer. Het weer van natuurlijk uh, zon. Woensdag 20 januari om half zeven. Vanavond nog enkele winterse buien. Vannacht plaatselijk mist. In het algemeen lichte. In het noordoosten ook matige vorst. Plaatselijk gladheid. Uh, morgen zijn er plaatsen waar het naar uh, hardnekkig grijs blijft. Hardnekkig, hardnekkig. Bij temperaturen rond het vriespunt. Vooral in het zuiden komt de zon later tevoorschijn en wordt er 2 tot 4 graden. In het noordoosten maximaal rond het vriespunt. Vrijdag eerst zon, later meer bewolking en in de avond vanuit het westen regen. In het, in het oosten mogelijk eerst natte sneeuw en ijzel. In de nacht naar zaterdag krachtig doorzettende dooi. Uh, Mede mogelijk maakt door de Mediaconsult. Hey, uh, dat is hartstikke mooi en pas natuurlijk op, hè? want het is glad op de wegen. En omdat het zo glad is, heb ik ook aardig wat files voor je vandaag. Hey, uh, op de A1 amersfoort Apeldoorn tussen uh, Voorthuizen en Aanschoten, 7 minuten vertraging. Hey, op de A12 Lune Lunetten-Oude Rijn, 6 minuten vertraging tussen Gallig-Kopperenbrug en Knooppunt-Oude Rijn. En op de A12 Den Haag-Utrecht, 7 minuten vertraging tussen Knooppunt-Oude Rijn en Hoge Graven. Even kijken, wat hebben we nog meer? Dat komt door een ongeval tevens. Op de A12 Utrecht-Den Haag 6 minuten vertraging tussen galle, Rob, galle Kopper, en knooppunt Ouderein. En op de A12 Ouderein-Lunetten tussen knooppunt Ouderein en knooppunt Luletten, eh, 3,5 kilometer. Op de A13 Rotterdam Rijs, Rijlswijk, staat hier. Rijlswijk. Ja, maar het, is, het staat er, Rijlswijk, oké. Okay. 31 minuten vertraging tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. Dat is een file van 6,1 kilometer. Op de A2 utrecht bos vertraging tussen Beest en Geldermalsen. Op de A27 Gorgum en Utrecht tussen knooppunt rijns en Utrecht-Noord. Op de A27 Gorgum-Utrecht 8 minuten vertraging tussen knooppunt Everdingen en de brug over Lekdijk. Op de A27 Utrecht-Breda 6 minuten vertraging tussen Viaduct Groenewegen en Industrieterrein Avelingen. Op de A4 delft Amsterdam, 6 minuten vertraging tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Prins Klausplein. Die hadden we net toch ook al een keer? De maand is uit. En op de A58 Breda-Bergen op zo'n 6 minuten vertraging tussen Rupken en Roosendaal-Oost. En als laatste op de A58 Tilburg-Eindhoven, vertraging tussen Redijk en Oieschot. De file is al lang vandaag. Ja, het mocht even deuren ook. En even voor nog hier lokaal, lokaal, dat is ook even... Op de N201 uit Hoorn-Zandvoort. Zes minuten verdraging tussen brug over de Ringvaart en, Haal en meer Heemstede. Op de N205 zwanenburg Heemstede. 13 minuten verdraging tussen Haarlem, Zuid en Heemstede. Hé, hey, uh, ik vind ze wel weer mooi geweest voor, voor vandaag. Ja. Jij niet? Ja, het is een aardig lang lijstje, maar we zijn er doorheen. Dat is mooi. Hier heb je Steffen Years. En Quinten, kijk me aan van wat een pleurisnummer. Ja, dat klopt. Maar het hoort erbij. Het is al de derde keer dat ik hem hoor. Mijn is uit. Hier heb je Lucas Ram. Seven years, life of a family. Once I was seven years old, my mama told me, "Go make yourself some friends, or you'll be lonely." Once I was seven years old.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 Low, stay High. De Hippie Sabotage Remix. Wat een hippies. En daarvoor hoorde je Lucas Graham met seven years. Dat is Sander's een nummer'tje. <laughs> maar de, Sander heeft andere dingen meegenomen. Ja, nou je bent tegelijk. Pak de mic en uh, lul je rot. Vertel even wat. Nou, zoals jullie uh, weten heb ik een uh, hele grote verzameling uh, LP's. Ja, oh, wacht. Kijk, Dat wist wij, ik niet. Ey, wij weten het. Maar de luisteraars. Kijk, dit is een andere klas. Echt jongen. Ja, ja. Oké, okay, gaan we verder. Nou, zo, voor de luisteraars ook. Ik ben. Uh, Weer begonnen met de, de oude LP-platen te verzamelen. En daarbij, ja, ik heb uh, bands van nu, ik heb bands van vroeger. En uh, als ik deze omhoog hou, gaat Jonas, wordt heel blij. Oh, ik zie Johnny Cash. Wat zien we nog meer? Wat zien, wat zien we nog meer? We hebben een... Uh, ik zie alleen een LP Ik zie het hoe je niet. Ik heb uh, een avondje Amsterdam. Dat heb ik meegenomen? Dat, dat, uh, dat zegt me niks, heel eerlijk gezegd. Nou, met uh, Johnny Jordaan... Met Tante Leen, Lenny Koer, Ria Valk, Willy Alberti, Rob de Nijs en Willy Alberti. Oh, even heel snel tussendoor. Hè. Heeft er iemand een glaasje vodka bij zich? Nou, ik heb eigenlijk nee. wel zin in een ketel één. Ja, maar ik heb vodka nodig om de platen schoon te maken. Nee, gaan jullie maar even verder met lullen? En, uh, nou, iemand heeft mij aan het denken gezet toen ik een keer in de kroeg zat. En uh, dan uh, zie ik uh, Johnny Cash voorbij komen. Ja, en uh, door degene in de kroeg. Heb ik die plaat gekocht? Oké. Okay. Ik en, moet zeggen, hij ziet er tof uit. Welke, je, uh, welke nummers staan erop? Vertel dat even. Nou, de nummers die erop staan is. Zen Quentin. Oh, dat, ja. moet, dat ben ik. Dat ben ik. Die nummers zelf voor Die jou. moeten we draaien dan. Dat vind ik een hele goeie. Ja. En uh, ga verder. Nou, en dan heb ik uh, Ring of Fire. Nou, die is echt helemaal geweldig. Oh, die ken ik, ja. Ja, die heb je wel eens gehoord. Ja, uh, tuurlijk. Van uh, Tony Hawk ken ik dat nog wel. Ja. En, uh, nou. Oké, het staat erop. Men in Black, Orange Blossom Special en dat soort nummers staan er allemaal op. Dan heb ik een plaat van nu meegenomen. Oh. Die band hebben we hier uit gehad bij onze collega's op de donderdagavond. The dan Legs, ik... zie ik. Ja, die band hebben we ooit gehad bij Alternative FM. Die jongens die gingen helemaal los op een drumstijl. En ja, ik vind hem gewoon helemaal geweldig. Ja, wat, wat voor muziek is het dan? Oh ja, dat, ik, dat is dat nog wel lachen om te draaien. Ik, ik verwachtte wat heel anders van die, uh, van die cover te zien. Ik dacht, oh, het is misschien diepzinnige muziek of zo, weet je, over nou, benen. Het leuke is, ze hebben dit in Katwijk opgenomen. In een oh. heel oud zeehuis. Nou, laten we die maar draaien dan. En ja, ik kan het niet laten, hè? maar ik heb ook Gries meegenomen. Oh. oh. Nou, Jonas wat? is er helemaal te gek van. En ik zelf ook. Oh, nou, in dat geval. Wil, wil jij niet dit programma doen met uh, Jonas? Nou, dan wordt, uh, dan wordt uh, Ruud, denk ik, een beetje boos. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja, die heeft natuurlijk op de woensdagmiddag uh, gewoon oud vinyl. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, laten we dat ding draaien. Als nee, dus. uh, maar dat maakt helemaal niks uit. Hè. Gries is natuurlijk de, de Uber top, mop, mop, top. Weet ik wel wat het allemaal mag zijn. Het is top. Hey, uh, Sander, jij kan nog wel meer vertellen over Gries ik aan. Tenminste, dat hoop ik dat jij nog wat meer over kan vertellen. Nou, Gries is natuurlijk een uh, oude west uh, film Met uh, John Travolta. En nu ben, moet ik heel even spieken. En Olivia Newton-John. En uh, die film... En als hey, het uh, ik, ja, goed ik is, moet nu... heeft Jonas plaat nummer 2 voor zich liggen. Ja, hij zei net tegen mij drie, maar ik ga wel even plaatje nummer 2 opzoeken. Want, uh, ja... Als je plaatje nummer drie hebt, dan heb je Hound Dog. Ja, als, als, als ik een... nu zeg maar uit de naam van de live stars spreek... dan vind ik, moet ik zeggen dat het allemaal wel lang duurt hoor, Jonas. Ja, ja maar het is niet zo, zo, is niet zo makkelijk hoor. Het is niet meer zo makkelijk als een cedentje en een uur hey, uh, Die, die LP zegt me niks. Draaien zo, moet je zo'n ding <sukk> met de hand terugdraaien? Hey, uh, ja, ik zou je ja. wat leuk vertellen. Oh. Er zit op deze LP staan, als het goed is. Even kijken, Even snel. 2, twee, drie. Iets van acht nummers. Zes nummers. Oh, zes oh. nummers. En er zit steeds een heel klein beetje ruimte tussen. En daar moet je precies de naald opprikken. Oh god. Want daar zit weer een stukje tussen. En als ik die naald erop prik, kijk dan uh, Gaan we naar het nummertje luisteren die Sander vandaag voor ons heeft uitgekozen? Ik weet niet wanneer die komt, want ik hoor het zelf niet. Oh, ik hoor hem. Kijk, ik weet niet hoe die heet, maar Sander... Sander, kondig jaar, op. man. Hou Live op ZFM, dit is een beetje een klein stukje vernieuw. In de laatste 10 minuten zijn ingegaan en dan zit het eerst uur er alweer op. Mixing van Sander Doudij Hier op ZFM. Onze nieuwe Dishhop. Ja, gaat nog een keer de hele vernieuw voor je draaien. bye, -bye. Dat was Hound Dog van Shanana van de LP van. Van de LP van Greece Met John Travolta en Olivia newton john uh, Wat hebben we daarna vandaag? Um, ik heb. Uh, nou, Quinten wou heel graag even de Lex horen. Ja, nu, nu, nu, nu, nu, nu, maar ik het keuze was. Nou, bedankt, je video is Dit nummer. <laughs> dit is niet van de Lex. Nee, nee, dat snap het, ik. Maar, het maar, maar nummer dat ik, ik hierna nu nog hoorde was, uh, was ook van Greece en dat was uh, Tears on My Pilot. Ik moet zeggen, ik vond het echt bargermuziek. Misschien is achtergrondmuziek is het leuk, ja. maar uh, nu gaan we de Lex horen. Je moet ervan gaan houden, ja, de Lex, ja, dat is een band van nu. Het klinkt gezellig, maar ik denk dat ik het fout heb, of is dit niet de Lex? Als het goed is, is dit de Lex. De Lex draait. Oh, ik ben nog niet zo bekend met Fenu, dus. De uh, benen draaien, jongens, de benen draaien. Nou, Sander vertel eens wat over hun nou dan verder, want zij waren bij jullie or, uh, ja, in al -Alternative deze wedstrijden uh, geweest uh, bij Alternative FM uh, in het oude jaar, 2015. En ja, eerst dacht ik van ja, het is een hele rare gozer. Uh, maar als je zo hoort spelen, het is heerlijk. Nou, hey, wat we gaan mee maken. Wij bekijken dit als de, de classic. Oh. De dit zijn de legs. Dit is geen dead metal, Sander. Dit nee, is dit, niet dit, wat is je maar beloofd uh, hebt. Dit is een rustige nummer van ze. Maar ik kwam oh. er ook achter dat je de verkeerde kant had. Instrumental. Nou, ja, ik, denk, ik denk dat jullie niet meer met LPs mogen spelen. Nee. Maar uh, dit is The House of the Horrors of Happiness. Dat klinkt heel diep. Maar uh, oh, laten we dan maar ondertussen even een moet je draaien... ...zodat jij een beetje kan uitzoeken hoe dat werkt. Hoe wat een LP is. Misschien uh, kan Thomas je daar even mee assisteren met nou, iets wat Ik denk dat Thomas er geen verstand van heeft, want Nee, het is uh, ik, zwaar voor zijn tijd. Ik, ik ga met Sander even de neusjes inspitten. En in de tussentijd hebben we nog even een classicie voor je... ...want de classic van nu is niet de classic van toen, zeggen we dan altijd maar. Oh, oké. Okay. Maar uh, die classic, die heet uh, Robin Fox, Icy Stars. En dan is het, uh, als ik het goed heb, de Shara's Night Sky Mix. Ben hey, je heb ik dat goed ik, uh, uitgesproken? Hoe vinden jullie dat nummer? Kent iemand van jullie dat nummer? Ja, ik ken het nummer van, van een, van een Hardstyle-nummer. Of de lyrics ken ik van een Hardstyle-nummer, maar het nummer zelf niet. Ja, dat heb ik dus ook. Dat is alles eigenlijk. Het, het nummer komt uit 2001. Dat is alles wat kruisje hey, is. Nee, kijk, daar gaan we alle fouten fout in, want het is geen classic. Dat maakt niet uit. Maar we kunnen er wel heel veel naar luisteren. En we zien het voorzelf alweer. I Robin Fox as the stars. Het nummer is goed gevonden door een huis en huis DJ Quinton Brouwer. Hey, ik uh, oh. vind het uh, niet zoveel bij deze techno. Hey, we zien jullie het tweede uur. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.